De vindt dat Rutte de functies van premier en partijleider... door elkaar heeft gehaald en de schijn heeft gewekt dat er een deal is gesloten. Europassien vindt de discussie in de Kamer verloren tijd... waarin de oppositie probeerde Rutte in een hoek te zetten. Het kabinet kan doorgaan met de politietrainingsmissie in Koenhoes. De Tweede Kamer steunt de aanvullende afspraken... die Nederland heeft gemaakt met Afghanistan en de NAVO...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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Een hele goede nacht. Op de dag dat het 25 jaar geleden is dat de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond moest ik denken aan de rampen die ons land geteisterd hebben. Dat zijn er recent niet zo heel veel: de watersnoodramp. En kleiner, maar ook indrukwekkend: de Belmerramp. En wat me daar dan weer van bijgebleven is, is het menselijk leed. Tientallen mensen werden ziek. Niet door de impact van het vliegtuig, maar de weken en de maanden erna. Waardoor en waarom, dat was eigenlijk niet duidelijk. Ze gaan om verarmd uranium. Een mycoplasma werd genoemd. Ook zoiets wat nooit echt helemaal duidelijk geworden is. De oorzaak is eh, nooit echt aangetoond. Mijn gast vannacht deed onderzoek naar de gevolgen van de kernramp... in de toenmalige Sovjet-Unie in Tsjernobyl. En dan met name naar de psychische gevolgen. Johan Havenaar, goede nacht. Goedenacht. Als psychiater werkzaam bij Altrecht. Dat is een grote GGZ-instelling in Utrecht. We hebben afgesproken dat jij en juur zou zeggen. Dat vind ik niet heel erg logisch, maar ik vind het prima. Bij deze. Um, zie je parallellen tussen, tussen die Belmar-ramp en Tsjernobyl? En ja, ik denk dat er eigenlijk wel hele interessante parallellen tussen uh, te trekken zijn. Um, wat uh, wat je in beide gevallen hebt, is dat heel veel mensen zich ziek zijn gaan voelen na die ramp. En dat ze dachten dat dat door die ramp kwam. En dat vervolgens uit wetenschappelijk onderzoek, wat gedaan werd, niks naar voren kwam wat daar ondersteuning aan gaf. En wat bij de Bijlmerramp uh, heel erg interessant was. En ik weet helaas niet meer precies de getallen meer uit mijn hoofd. Dus, maar ze hebben eigenlijk vrij snel... Hebben ze, um, na de ramp hebben ze ook een inventarisatie onder huisartsen gedaan. Uh, en ook bij mensen zelf nagevraagd of mensen konden bellen, geloof ik, die uh, klachten hadden. En dat er in het begin waren er, en nogmaals ik weet de getallen niet meer precies, waren er misschien enkele tientallen mensen die zich melden dat ze klachten hadden die ze aan uh, de ramp toeschreven. En dat werden er eigenlijk geleidelijk aan werden dat meer tot op het laatst het er een, een, wel misschien duizend waren of misschien een paar duizend. Ik weet het getal helaas niet meer. En wat zegt maar, dat? Nou, dat steeds meer mensen hun klachten gingen toeschrijven... aan die gebeurtenis. Uh, en uh, dat is een uh, verschijnsel wat uh, eigenlijk ook, denk ik, bij Tsjernobyl speelt. Maar laat ik eerst nog even bij de Bijlmer blijven. Uh, eigenlijk in, in, uh, uh, ja, gewoon in de, in de algemene bevolking... Ook als, als je naar jezelf kijkt, of, of als ik naar mezelf kijk. Er zijn altijd wel kl lichamelijke klachten die je hebt. De meeste, de meeste klachten, als je, daarvan, ja, als je die hebt, dan denk je van nou, dat gaat wel weer over. Als het wat langer duurt, ga je naar de huisarts. En dan zegt de huisarts meestal ook van nou, kijk het nog even aan, het gaat wel weer over. Van de meeste de klachten die mensen hebben, wordt nooit een medische oorzaak gevonden. Um, maar mensen zijn wel altijd op zoek naar een medische oorzaak. Dus in de eerste plaats wordt er meestal geen diagnose gesteld. In enkele enkel geval wordt er wel een diagnose gesteld. Bijvoorbeeld blijken mensen echt wel... Um, nou, een van, laten we zeggen, kanker... waar mensen altijd heel erg bang voor zijn dat ze dat zullen hebben. Dat gebeurt natuurlijk. Eén op de vier mensen gaat dood uh, aan kanker. Dus, en nog veel meer mensen krijgen het ergens een keer in hun leven. Dat zijn gewoon statistische gemiddelden. Dat heeft niks te maken met rampen en heeft niks met Dat het gewoon in onze samenleving, is dat zo. Um, en het komt onder andere omdat we heel oud worden. En hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt dat je kanker krijgt. Dat er een cel ontspoort. Uh, dus het is ook een teken van dat we heel erg lang leven. Maar goed, dus zo vaak komt dat voor. En als, als mensen zoiets krijgen, dan denken ze... Dat, en dat is heel logisch, waarom overkomt mij dit? En dat is, uh, hè, de, vroeger dachten ze dat het de straf van God was. Uh, mensen zijn altijd... Dat is des mensen om op zoek te gaan naar een betekenis... Van het lijden. En als er een ramp gebeurd is... Uh, en er zijn ook nog eens keer geruchten... dat er misschien uh, schadelijke stoffen zijn vrijgekomen... Uh, nou, dan, dan denk je, van he, dat zal er daar wel van komen. Dus zowel die niet-diagnosticeerbare klachten... als een deel van de wel-diagnosticeerbare klachten... waar wel dus een medische diagnose op te plakken was... gingen mensen toeschrijven aan... Die gebeurtenis. Maar ook en, hoe minder heldere informatie over wat er gebeurde... zoals destijds in de Sovjet-Unie, hoe sterker dat fenomeen optreedt? Waarschijnlijk wel. Ik, ik ken niet echt onderzoek wat dat, uh, wat dat bewijst. Um, maar je kunt wel met, met, met informatie kun je mensen een beetje sturen... In, in, in hoe ze dingen gaan interpreteren. Maar in het geval, ook in het geval van de Bijlmeramp uh, is het zeker... Uh, uh, ja, wa, wa, wa, waren er, van het begin af aan waren er ook uh, verhalen over, hoor, Mannen met witte petten. Witte en, pakken. Witte pakken en dingen die yeah. onder de pet gehouden. Ja, ja zo precies was dat het, was het. Ja. Ja, ja. Pet en pak, ja. Pet en pak. Ja. En uh, uh, er, waren, uh, uh, er was, was sarin, uh, dat uh, toxische stof, aan boord Ja, het was, het was natuurlijk dat sowieso een l toestel. Israël dus geheimzinnig, militair toestel. Nee, en maar... dus, heel lang werd er echt... Uh, werd er echt uh, uh, uh, geen informatie, de vrachtbrieven kwamen maar niet boven water. Ja. En uiteindelijk, helemaal aan het eind van het verhaal... kwam er naar voren dat er wel degelijk onderdelen... Hè, of producten waar je sarin mee kon maken, aan boord waren. Er was toch ergens wel een kern van waarheid, maar in ieder geval niet. Ja. De, wel misschien een reden voor de Israëli's om er geheimzinnig over te doen. Maar, maar dit niet. zijn allemaal, allemaal dingen die je eigenlijk in variant ook in Tjernobyl zag. Want want daar, in Chernobyl. Naar, daar heb je onderzoek ja. naar gedaan, daar ja. ben je ook geweest, hè? Zes, zes jaar na de ramp in het ja. gebied uh, dit zijn allemaal, allemaal zaken die daar ook zichtbaar en voelbaar waren. Dat is gebrek aan in informatie, de gebrek ja. aan helderheid. Uh, dus uh, inderdaad uh, de enorme cover-up. Uh, dus de Sovjet-Unie die uh, uh, gewoon in, in de reflex uh, niks aan de hand uh, riep uh, en totaal ontkende dat er een ramp was. En toen die de, toen ze dat niet meer konden on on ontkennen omdat er in uh, Noorwegen eh, hoge stralingsniveaus gemeten werden. En men dacht, kwam dat moet uit de Sovjet-Unie komen. Ja, toen de rendieren licht begonnen te geven, dachten ze in de Sovjet-Unie, moeten we misschien wat gaan zeggen. Toen zeiden ze van ja, er is wel iets gebeurd, maar het is, uh, uh, we hebben het allemaal al helemaal onder controle. Uh, uh, dus dus het, was, het was van het begin af aan uh, uh, eigenlijk gewoon uh, een uh, hele uh, gebrekkige en foutieve informatie. Ja. En toen op een gegeven moment konden ze het niet meer ontkennen. En toen is ook geprobeerd om de, de uh, glasnost en, uh, die je toen had hè, van Gorbachev... Uh, de openheid. De openheid, die bestond al toen, maar dat was eigenlijk een soort testcase. Dus toen dachten ze, nou oké, okay, dan gaan we het maar opengooien. En toen zijn ze eigenlijk helemaal doorgeschoten naar de andere kant. En zijn ze... Uh, uh, ja, mensen enorm, uh, allerlei beschermende maatregelen, mensen gaan evacueren... Uit, uit gebieden waar je van achteraf misschien denkt: van ja, echt rationeel was het niet. Uh, maar juist in een poging om de bevolking de indruk te geven: wij nemen het zo ontzettend serieus. En wij zijn zo goed voor jullie aan het zorgen. Het was inmiddels de Sovjet-Unie, die, die brak ook op een gegeven moment uit elkaar. En dan kreeg je ook verschillende republieken die allemaal een verschillende beleid gingen voeren. Waardoor je buren en het dorp één dorp verderop, die vroeger in hetzelfde land woonden, kwamen ineens in een ander land met andere regels over stralingshygiëne en de evacuatienormen, zo. Het is, het is niet voor te stellen wat dat, een, wat dat een verwarring is geweest daar. Als ik Johan Havenaar vraag aan psychiater... hoe sterk is de psyche van de mens, wat zeg je dan? Ik denk dat de mens een enorme een sterke psyche heeft, ja. Maar in welk verband bedoel je dat? Nou, gezondheid, in relatie tot gezondheid. Um, of ziek worden dan in dit verband. Nou... Uh, ik, ik weet nog steeds niet precies waar je naartoe wil met je vraag, hoor. Maar het is, het is in ieder geval zo dat alle lichamelijke sensaties uh, vanuit je lichaam... die komen bij elkaar in je brein en die worden verwerkt... tot, tot je psychische uh, beleving, tot je bewustzijn. Kan je jezelf uh, ziek denken? Uh, je kunt jezelf tot op zekere hoogte ziek denken. Niet, niet zozeer bewust, maar wel onbewust. Je hebt net zo goed als je een uh, placebo he, Effect heeft, wat heel sterk is, waarmee je jezelf beter kan denken. Uh, kan je jezelf ook uh, ziek denken? Ja, dat kan. Je kunt jezelf ook beter denken? Ja, er zijn, er zijn in de vijftig jaren hele interessante onderzoeken gedaan... ook met een operatie die ze deden als een soort voorloper van de bypass-chirurgie... Tegen, uh, tegen slecht functionerend hart. Dus als je mensen een hard, dreigend hartinfarct hadden en pijn op de borst hadden dan brachten ze een, een, een bloedvat van de, van de borstspier op het hart. En uh, op een gegeven moment, dat kon in de vijftige jaren nog... hebben ze die operatie gedaan bij een deel van de mensen... en andere mensen hebben ze alleen maar opengesneden en weer gemaakt? gemaakt. En die genazen even sterk. Wat zegt dat eigenlijk? Dat, dat betekent dus dat, dat, dat onze psyche eigenlijk veel sterker is dan wij uh, denken... Ja, in ieder geval een hele grote invloed heeft op... Het, ja, het is de regelkamer van ons, van ons, niet alleen van onze geest, ons brein, maar ook van ons lichaam. Maar wij, Alle... Denk, wij denken steeds in feitelijke termen, als het om medische zorg gaat bijvoorbeeld. We denken, ja. Als het om Tsjernobyl gaat, dan denken wij uh, uh, uh, duizenden mensen werden ziek door de straling. Dus feitelijk denken wij, zijn er dus duizenden mensen ziek door die straling. Uh, voor een deel is dat waar. Er zijn een paar duizend mensen hebben, uh, schildklierkanker gekregen... door die straling. Dat is iets van duizend keer zoveel als het normaal is. Dus dat is echt duidelijk. Ja, dat, is, dat is een van de weinige dingen waar... eigenlijk niemand aan twijfelt dat dat door de straling komt. En, maar dat er dus nog heel veel andere mensen zijn, zijn. Er zijn waarschijnlijk tienduizenden mensen die zich ziek voelen... door de straling. En uh, dat komt door... Uh, allerlei vormen van psychologische mechanismes... waar we het net over hadden met de bijl, maar dus voor een deel... dat mensen klachten hadden waarvan ze dachten van... nou dat zal daar wel door komen. Voor een deel omdat mensen stress hadden. En van stress kan je ook klachten krijgen. Dus doordat ze inderdaad zich als het ware ziek dachten van de stress. Uh, en zo gek is dat eigenlijk ook niet als je je voorstelt dat je... als je gespannen bent, ja dan kan je hoofdpijn krijgen, dan kan je... Uh, Stijve nek krijgen door spierspanning of je kunt andere mensen reageren het op hun darmen af. Iedereen kent die voorbeelden wel. Uh, dus dus ja, op die manier kan je van, van stressvolle omstandigheden kan je ziek worden. Als dus je vervolgens dan ook nog eens een keertje denkt: van, uh, uh, bij wijze van spreken, ik heb hoofdpijn, oh, dat zal wel beginnende hersenkanker zijn door de straling. Dan word je er ook nog eens een keertje panisch angstig van, kom je in een soort cirkel terecht. Van angst en daardoor nog steeds meer lichamelijke klachten. Het feit, feit is dat ja. mensen, zeg je. Uh, uh, veel dingen toeschrijven aan wat er daar gebeurt. terwijl het niet altijd duidelijk is dat die relatie is. Uh, in de voorbereiding zag ik een heel grappig filmpje op. Of, grappig. Een filmpje op, op, uh, op YouTube. waarbij je mensen over een brug zat te kijken naar vissen. In, in de omgeving van Tjernobyl. waar natuurlijk geen mens meer woont. nog steeds ja. niet. En die beesten gigantisch groot. En dan zeggen ja. ze dat komt door de straling. Ja, maar, uh, die, dat verhaal van die vissen. Weet ik niet, uh, heb ik niet nageplozen, maar ik heb daar wel iets over gelezen. Namelijk dat dat een, een, uh, een bepaalde... Dat zijn uh, van die meervallen. En dat, dat, uh, dat iemand uh, die meervallen... die uit, Ik, ik geloof uit Tsjechoslowakije. Die daar heeft uitgezet voor de grap. En die worden zo groot. En die hebben geen natuurlijke vijanden meer. En die, die hebben geen natuurlijke vijanden. Uit. Dus het is een... Het is een uh, wat ik erover gelezen heb, maar nogmaals... Ik ben geen bioloog, dus ik heb dat niet... Uh, op waarheid ge gecheckt. Maar wat ik gehoord heb, is dat dat vissen zijn die daar uitgezet zijn... en die van nature zo groot worden. En die leven daar. Even dat, dat, dat psychische sporen. Uh, want dat is jouw vakterrein. Uh, mensen kunnen zich ziek denken, mensen kunnen zich ook beter denken. Zeg je, dat, dat, dat in feite bestaat dat fenomeen. Um, is die angst voor, voor het onbekende uh, uh, iets wat heel erg een rol speelt? Ook in dit geval, het gaat om een kernramp. Dat onbekende, dat onzichtbare, dat, dat onvoelbare ook van die straling. Ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, een hele belangrijke factor is. Je kunt het niet uh, waarnemen. Uh, het is er wel, dus je, je loopt ergens. en ja, Ik ben daar ook in de buurt geweest uh, en ja, je merkt eigenlijk niks. Maar je weet dat als je de kijkerteller aanzet, ja, dan slaat die uit. Hè? Dat, dat weet je, maar als je die niet hebt, dan weet je... Niet hoe erg, of dan kan je dat totaal kan je daar geen vat op krijgen. En daar komt bij dat. Maar je ging nu wel met een rustgevoel na, na, naartoe dan? Ja, omdat ik me van tevoren had verdiept in wat voor stralingsniveaus daar nou eigenlijk voorkomen. En die stralingsniveaus die zijn ook als je dicht bij de centrale bent, uh, de, de, de, de, er werken ook nog steeds mensen. Hij is en, nu dicht, toch, uiteindelijk? Uh, nee, ja, hij is nu dicht. Maar uh, ze zijn nog wel aan het werk, want ze gaan zijn voorbereidingen aan het treffen om weer een nieuwe overkapping, overkapping te maken. Ja. Dus er zullen nog vele, ja, zit nog vele jaren werk daar. Uh. Maar de stralingsniveaus die, uh, uh, die zijn niet echt vreselijk veel hoger... dan, of, of, of eigenlijk zelfs niet hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling... in sommige gebieden. Dit wil zeggen dat een, een normaal... bijvoorbeeld in Nederland is de achtergrondstraling iets van uh, 10 microsievert uh, per jaar... Um, maar in sommige delen van Zuid-Frankrijk, waar veel uranium in de bodem zit... of in China of in India, is het wel 200 uh, millisievert uh, per jaar. En uh, in, in dat gebied daar bij Tschernobyl is het uh, iets van 50 uh, millisievert per jaar. Dus dat is wel verhoogd ten opzichte van wat het daarvoor was. Maar uh, niet, niet hoog in vergelijking met... Uh, andere plaatsen op de wereld waar gewoon mensen leven. Maar daar niet meer, want het is nog steeds een spookstad. Ja, die, die stad is geëvacueerd. Uh, en, en er zijn ook nog wel uh, hotspots waar de straling nog hoger is. En er zitten ook uh, stoffen als plutonium... die gewoon ook voor zichzelf bijzonder giftig zijn. En ik weet niet precies in wat voor hoeveelheden. Maar uh, in principe heb ik stralingsdeskundigen wel horen zeggen... dat het evacueren van die mensen op het moment waarop ze het gedaan hebben, eigenlijk niet meer rationeel was... omdat de straling die ze hebben opgelopen... hebben ze de eerste paar dagen opgelopen door middel van radioactief jodium. Daar komt ook die schildklierkanker vandaan. En wat ze daarna nog in de rest van hun leven zouden oplopen... als ze daar zouden zijn gebleven, is relatief weinig... vergeleken met wat ze al gehad hadden. Wat is de psychische schade van zo'n evacuatie? Nou, heel groot. Je moet je me voorstellen uh, dat dat, dat, dat, dat, waren, dat was behalve die stad uh, waar dus veel jonge gezinnen woonden. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd in die stad uh, rond de dertig was. Dus dat waren veel jonge mensen, jonge gezinnen, kleine kinderen. Die mensen die, uh, die zijn uh, uit een uh, stad waar ze goed, goed werk, goed betaald werk hadden goede voorzieningen zijn ze ineens op een fletje in, in Kiev uh, of, of een andere stad uh, terechtgekomen... werden door de nek met de nek aangekeken door, uh, door de medebewoners... die uh, allerlei uh, gemene grapjes uh, maakten over van dat ze werden gloeienwormpjes genoemd. En uh, nou, de mensen wilden in het begin helemaal niks met die mensen te maken hebben. oh Maar geen, geen geintje compassie? Nou, niet, nou, vast ook wel, hoor. Maar ook dit soort verhalen... Um, uh, de, ja, die mensen waren gewoon alles kwijt. Die mochten heel weinig meenemen. He, ze, ze, ze, ze werden geëvacueerd met de boodschap van... U, u gaat voor een paar dagen voor uw veiligheid neem wat foto's mee. Dat was het enige wat ze meenamen, een paar kleren en een tandenborstel. En de rest ligt daar nog steeds? en de rest ligt er niet meer, want dat is inmiddels uh, uh, geplunderd... en over de hele Sovjet-Unie waarschijnlijk verkocht door allerlei boeven... Uh, dus dat, dat, is, dat is ook heel wrang wat er dan uiteindelijk mee gebeurd is. geloof wel dat mensen misschien later ook nog wel mondjesmaat terug zijn gekomen. Dat dat ook wel, dat er wel toestemming voor gegeven is. Maar in principe om daar te zijn, als je daar uh, een kortere tijd bent... een week of, of, of, of, een, of een dag, of, hè, dat, dat, is, uh, dan, dat had ik me ook van tevoren verdiept... dan uh, loop je meer straling op in de vlucht van uh, amsterdam uh, naar, naar Kiev, en, want als je hoog vliegt... dan loop je ook meer kosmische straling op... dan, uh, dan dat je daar oploopt als je daar uh, een, een, een, een tijdje vertoeft. Er was veel onduidelijker. Die, die, die eerste dagen, die eerste weken na de ramp... Uh, we hebben een, uh, een, een fragmentje wat ik even laat laten horen van Omroep Max. Uh, de toenmalige minister die over milieu ging was Pieter Winsemius. En in het programma uh, Twee Dingen blikte hij terug op wat er toen gebeurde. En opeens moest u als ministerraad uh, discussies gaan voeren over de hoeveelheid becquerel. Ja, de Becquerel, de ja. becquerel? Wat is ik dat? Had, dat wist ja, u dat, ook natuurlijk niet, hè? Ja, dat was nou. Ik had vroeger. Ik was gepromoveerd in natuurkunde. Dus ik wist wel een aantal dingen. Maar dit waren weer nieuwe dingen. Maar toen hebben ze geweldige toestanden waar. Ik kwam uit, het, kwam uit het ministerraad op de vrijdag en dan moest een persconferentie houden. Nou, hadden gezegd: weet je, er waren zoveel journalisten zonder de, voor de deur. Maar met de auto gaan van de 200 meter van de ministerraad naar Nieuwspoort. kan je nog één moment eventjes overleggen. Ja. En toen bleek dat de eenheid veranderd was. En, en er was er iets voor terugkomen. Ik denk de Sievert of iets dergelijks. Waar ik nog nooit van gehoord had. En de andere ook niet. Ik zeg op een gegeven moment: aan de chauffeur, meneer Jaap, we, we, weet jij het? Hij zei: dat ik ook nee, niet natuurlijk weet ik het niet. Ja, maar u moest wel een beslissing en het nemen. Dat was lachen, was het. Ja, geen Reintjes was degene die de, de, de vraag stelde. Ja, klinkt een beetje raar ook tegelijkertijd. Maar het geeft ook wel aan waarschijnlijk dat ze totaal met de handen in het haar zaten. Uh, nou ja, het, het, het, het geeft wel aan dat zelfs de Winssemis die natuurkunde gestudeerd heeft... moeite heeft om het te snappen. Dus kan je nagaan hoe de meeste mensen het uh, kunnen snappen. Ik moet je zeggen, ik moet ook altijd weer kijken hoe zit het ook weer. Je hebt dus inderdaad bekkerels, je hebt sieverts... Je hebt nog curies, dat is dan weer een, nog weer een oude term. En dan heb je uh, nog weer de hoeveelheid per uur... en de hoeveelheid die dan lifetime wordt uh, mensen... Waar, waar ze aan blootgesteld zijn. Dan heb je nog, uh, uh, nog de grays, dat is dan de hoeveelheid geabsorbeerde straling... waarbij ook weer de gevoeligheid van het weefsel wordt meegerekend. Het ene weefsel is beter bestand tegen straling dan het ander... Kortom, dat is echt een vak apart. Dat is heel ingewikkeld. En dat leg je een gewone mensen niet uit. En uh, wat, wat ik zelf nog het meest duidelijke voorbeeld vind... van hoe verwarrend het is... dat speelde in dezelfde tijd dat uh, meneer Wensemius... dat uh, aan het Nederlandse volk uit moest leggen. Toen was uh, mijn vrouw die was zwanger. Uh, en uh, toen kwam die wolk over. En toen moesten de, de koeien moesten op stal blijven. Maar... Zwangere vrouwen die mochten gewoon naar buiten. Niks aan de hand. Dat klinkt een beetje raar. Nou, en ik, ik, uh, ik had geneeskunde gestudeerd. Dus ik heb ook die basiskennis gehad. Ik, wist, ik, ik, heb, ik heb geleerd over bekkerels en sieverts. Dus ik, ik moest het wel weer ook weer eventjes ophalen. En ik heb nog een, uh, een vriend van me gebeld... Die, uh, die er wat meer in thuis was. Uh, en uh, ja, die zei, ja, het klopt wel. Want, want uh, ja, dat radioactieve jodium, dat komt neer op het gras... En die koeien eten dat gras als ze er buiten in de wei staan. En dat hoopt zich dan op in de melk. En dan komt dat op die manier komt dat in de voedselketen. Ja, En kort op de pocht gezegd, de uh, zwangere vrouwen eten geen gras. Dus die kunnen gewoon buiten rondlopen. Want die eten die krijgen die, het radioactieve jodium niet maar binnen. Maar die kunnen wel een buik op, op, op hun hoofd krijgen... en dat is dan toch nog minder schadelijk? Ja, want dat, is, dat, dat wast gewoon af. En dat, dus als je het niet binnenkrijgt... Dan, uh, en ook niet in geconcentreerde vorm, want zo'n koe... die eet een heleboel gras en die concentreert dat in de melk. En dus de, de, de, de, het klinkt ontzettend onlogisch. En je denkt bij jezelf, ja, word je nou voor het lapje gehouden... of wat is hier nou aan de hand? Maar het klopt wel. Dus dat, dat, dat is, denk ik, een heel goede illustratie... voor hoe complex die materie is en waarom dat zo moeilijk uit te leggen is. Het is gewoon moeilijk uit te leggen. Johan Havenaar, psychiater, uh, deed onderzoek... naar de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl. Wat, wat hield dat onderzoek precies in? Nou, het is eigenlijk niet begonnen met een onderzoek. Uh, het, het, uh, het, het was een, een hulpverleningsproject. Het uh, was op zichzelf al een unicum dat de Sovjet-Unie, uh, Gorbachev in die tijd, uh, dat hij op een gegeven moment heeft gezegd: Nou, dit, deze ramp is te groot voor ons om alleen aan te kunnen, dus wij vragen buitenlandse hulp. Toen heeft de Nederlandse over, overheid heeft 10 miljoen gulden destijds uh, beschikbaar gesteld voor een hulpverleningsproject dat zou moeten gaan plaatsvinden in de stad Gomel, in uh, Wit-Rusland. Dat ligt ongeveer 100 uh, uh, kilometer ten noorden van Tsjernobyl... maar precies in de rookpluim. Dat is eigenlijk de enige echt grote stad... die in, in de rookpluim van, van die brand uh, heeft uh, Want geslaan. Tsjernobyl is Oekraïne, nu, Toen nu Oekraïne... maar Oekraïne. het grootste deel van de fallout komt terecht ja, in Wit-Rusland. Ja, dat ligt uh, de, uh, zeg maar, op ongeveer 20 kilometer van de centrale... begint Wit-Rusland aan de noordkant. En dus een, deelt, een gedeelte van die 30-kilometer-zone... die nu helemaal afgesloten is, die ligt in Wit-Rusland. En dat is de provincie Gomel. En in de provincie Gomel is de hoofdstad. Is ongeveer zo groot als Den Haag, 700.000 uh, mensen of zo. Uh, en 400.000 uh, is dat, geloof ik. Uh, en de, daar kwam die wolk uh, massaal uh, overheen. En daar, hebben we, daar heeft toen... Uh, het, R -R -R het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, samen met het uh, Academisch Ziekenhuis Utrecht, hebben toen een, de opdracht gekregen om daar een project te starten. En wat ze gedaan hebben, ze hebben een polykliniek opgericht met Nederlandse artsen en Nederlandse uh, medische apparatuur waar mensen naartoe konden komen als ze uh, klachten hadden waarvan ze dachten dat het door straling zou komen. En er kwamen dus een heleboel mensen naartoe... en samen met wit-Russische artsen en Nederlandse artsen... werden die mensen onderzocht. En al heel snel was duidelijk dat die mensen wel allerlei klachten hadden... maar dat het ge geen stralingsziektes waren. Uh, en men had ook eigenlijk al van het begin af aan wel in zijn achterhoofd... van nou, misschien moeten we ook iets met psychologische hulp doen. Dus toen is uh, een psychiater en een, uh, een psycholoog... die zijn daar naartoe gegaan en dat... Was ik met mijn collega psycholoog Jan van der Bout. En we hebben toen uh, daar in eerste instantie ja, een soort inventarisatie gedaan. Uh, en zijn toen ook begonnen met een heel voorlichtings- en trainingsprogramma voor de artsen daar te plaatsen. En zijn, zijn gaan proberen om te kijken of we die psychische klachten konden objectiveren met ja, moderne uh, uh, zeg maar epidemiologische meetmethoden om de mate van psychische problematiek vast te stellen. Maar was ook, ook jouw taak met name om, om het, het een beetje het kaf van het koren te scheiden? Zeg maar de, de, de, de feitelijk uh, medische klachten en de psychische klachten? Nou, dat is voor een deel. Dus de, de, de, de somatische artsen die, uh, onderzochten de mensen. En dan konden we met, met behulp van vragenlijsten konden we zien of er hoog stressniveau was... of dat mensen depressief waren of angstklachten hadden. En wat bleek? Uh, nou, dat er schrikbarend veel mensen uh, een depressieve en uh, angstklachten hadden... als je dat zou vergelijken met de Nederlandse bevolking. En toen hebben we vervolgens gezegd... Van, dan moeten we eigenlijk in een andere stad, in Rusland... waar geen uh, wolk overheen gegaan is... die een beetje sociaal-economisch vergelijkbaar is... een soortgelijke studie doen... waarbij we mensen uh, uh, zowel met, met psychologische vragen vragenlijsten... als ook met een lichamelijk onderzoek onderzoeken precies op dezelfde manier. Waarop een controlestad. Een controlestad En in beide gevallen hebben we ook dus niet alleen maar de mensen genomen... die naar die politiek kwamen... maar om echt een steekproef op een gegeven moment ook genomen. Uit de algemene bevolking dus mensen... in een steekproef gevraagd om mee, mee te doen aan het onderzoek. En die bekeken. Dus, uh, en dat hebben we herhaald in Twer in, Tver, in uh, Rusland. En uh, nou, dat, uiteindelijk is dat dus mijn, uh, mijn onderzoeksproject uh, geworden. Wat was de belangrijkste conclusie uh, nou, uiteindelijk? Nou, de belangrijkste conclusie van dat onderzoek was dat uh, uh, mensen uh, in, uh, in Gomel... dat uh, daar veel meer mensen zich ziek voelden dan in Twer. Uh, dat was iets van uh, 30% van de mensen die hun eigen gezondheid... als toch behoorlijk slecht uh, omschreven. Terwijl dat 15% in, in, uh, in Twer was. Terwijl uit het lichamelijk onderzoek in beide gevallen het veel minder was. Namelijk maar een paar procent mensen die echt een lichamelijke ziekte hadden. Diagnosticeerbare lichamelijke ziekte. En daar was geen verschil tussen die twee steden. Dus je, je had gewoon een, een, een heel groot subjectief gezondheidseffect. De ziekdenkers. De ziekdenkers, ja. ja. Uh, en dat, dat was, was op zichzelf een ja, toch vrij uh, unieke bevinding... want het, maakte gewoon duidelijk wat, wat die artsen op die polykliniek eigenlijk ook al zagen. Je hebt een Russisch liedje meegenomen over bessen plukken. Ja. Um, nou, dat, dat liedje dat is mij dierbaar, omdat uh, in de eerste plaats... de uh, Russische mensen zijn ontzettend aardige mensen. Dus ik heb daar uh, hele aardige mensen ontmoet. echt een gouden tijd gehad, ook in de tijd dat ik daar was... Uh, Russen houden uh, heel erg van uh, naar de naar datsja de naar het vakantiehuisje gaan... en dan uh, uh, daar uh, lekker uh, samen eten. En dan worden er ook liederen gezongen. En uh, op een gegeven moment hieven de vrouwen het lied Slatka Jagada aan. En dat, vond ik, dat had meteen mijn hart gestolen, dat lied. Dat is een prachtig lied. En uh, dat gaat over het eten van bessen. Dat is een favoriete bezigheid. Mensen gaan naar de datsja en dan gaan ze ook wandelen in het bos... En dan gaan ze Bessen plukken en paddenstoelen. En dat is nou precies ook waar die radioactiviteit zich het meest in ophoopt. Dus de mensen hadden ook allemaal het advies gekregen... dat ze geen bessen meer mochten eten... en geen paddenstoelen meer mochten plukken. En dan ging het lolletje. Uh, maar goed, dat, dat, uh, dat nam niet weg dat ze nog steeds gezellig naar de datsja gingen... en lekker eten en lekker zongen en lekker wodka dronken. Uh, maar dit lied, uh, dat, ja, dat, heeft, dat tekent heel erg de sfeer... Ook die melancholie van de Russische, Russische ziel komt heel goed naar voren in dit liedje. ва словно горка данила нам de завела ягоды ягоды Nou, melancholiek mag je het zeker noemen. Johan Havenaar, psychiater, werkt van bij Albrecht, een grote GGZ-instelling in Utrecht, deed onderzoek naar de gevolgen, de psychische gevolgen van de ramp in Tsjernobyl. Uh, en Johan, je hebt sowieso iets met muziek. Hè? Het is niet toevallig dat je met muziek aan komt draven. Ja, al is het overigens hoor, anders wordt mijn baas boos. Um, um, ja, ik heb iets met muziek. Ik, ik ben uh, zeer uh, enthousiaste uh, amateur muziekbeoefenaar. Uh, en, uh, ja, dus wat dat betreft gaf dat ook een aansluiting... met die mensen uh, meezingen en liedjes... Uh, meenemen ook, uh, naar luisteren en uh, proberen te spelen. Dus uh, ja, muziek dat is Wat deed je belangrijk. met de mensen toen je daar was in, in, in die omgeving? te begon je met hun muziek te maken? Mee ja, ja dus tijdens die Didatsja's meezingen, want ik, ja, ik kom toch redelijk snel. Het zijn ook wel in het gehoor liggende melodieën. Dus je kon vrij snel kon je dat toch een beetje meezingen... als je ze een paar keer gehoord had. En dat werd zeer gewaardeerd dat je mee ging zingen. Dus ja, dat is... Dat is uh, en ik, en ik, ik hou wel van die, uh, van die melancholie van die uh, Russische liedjes... Jij schrijft, jij schrijft zelf ook muziek. Ja, inderdaad. D daar zit eenzelfde soort melancholie in. Melancholie. Sommige liedjes. Je is, ik zeg als op mijn baasboos. Ja, ja. Melancholie. <laughs> <laughs> uh, ja, er zitten, daar zitten sommige liedjes. Uh, uh, ik denk dat ik wel een zekere mate van romantische inslag heb. Dus wat over betreft. Zeker in, in een paar van de liedjes die, die ik schrijf is dat herkenbaar. Maar ik hou ook van, van swingende liedjes of van meer humoristische liedjes... Uh, over, over allerlei onderwerpen. Ook over, over mijn vak, over, uh, ja, over achtervolgd worden door zwarte en witte katjes. Uh, uh, dat soort dingen. Daar droom je over of dat is echt gebeurd? Nou, daar, daar, daar uh, heb, heb ik een liedje over geschreven, ja. Zullen we even een klein stukje luisteren naar een liedje van jou? Ja, dat, dat gaat over, uh, tenminste ik geloof dat je dat liedje wilde doen over uh, de uh, problemen met het milieu en de moeite die mensen hebben om te veranderen uh, en gewoon maar doorgaan met uh, ja, slechte dingen doen. De muziek van Johan Havenaar. Eh, niet alleen de muziek namens Johan Havenaar... maar ook de muziek van Johan Havenaar. Je speelt hier ook gitaar op? Ja, ik doe hier de gitaar en de backing vocals. En, uh, nou, ik heb het uh, liedje geschreven, de muziek en de teksten. Stille Droom, er nog wat mee te gaan doen? Of is het toch een gepasseerd station? Nou, uh, ik zou het leuk vinden als... Uh, ik, ik, ik denk dat ik het leukste zou vinden als liedjes van mij... door andere artiesten opgepikt zouden worden... Maar niet om er zelf uh, het land mee in te trekken. Daarom heb ik ook uh, voor deze CD uh, gevraagd om een andere, an, een zanger gevraagd om het in te zingen, uh, omdat uh, nou, ik meer iemand ben die wat achter de coulissen... Je bent meer van de tweede stem dan van. Uh, ik ben meer van de tweede stem uh, dan van de eerste. Dat je voor het podium stem. staat. Ja, ja. Goed. Het gaat over milieu. Um, uh, we, we zitten natuurlijk in een tijd dat wij risico's wij Nederland. Maar ik denk dat het niet alleen voor Nederland geldt. Risico's proberen uit te sluiten. Is dat altijd een verstandige modus als je, als je met, met jouw bagage van alles wat je weet over Tjernobyl en de gevolgen van dat soort rampen? Nou, we, we, we proberen steeds meer risico's inderdaad uit te sluiten. We zijn inderdaad al ontzettend bang als er een, een half procent toename van kanker is. Uh, terwijl. Uh, je kunt de kranten staan vol met berichten over schadelijke stoffen in het milieu... fijnstof, elektromagnetische velden... allemaal schadelijke dingen waar we aan blootgesteld worden. Maar als je kijkt naar de statistieken... zijn we nog nooit zo oud geweest en nog nooit zo gezond geweest als nu. Dus ergens is er een discrepantie tussen de hoeveelheid zorgen die we ons maken over schadelijke effecten op onze gezondheid... en onze feitelijke gezondheid. Uh, maar wat is dat dan? Is de is, is fear itself we most, uh, fear the most is, is, zeg maar, bang, om de bang om het bang zijn? Ja, ik denk dat, dat, dat uh, als je leeft in, in, in een wereld waar alles onvoorspelbaar is... Hè, zoals z, z, zeg maar, uh, uh, in de middeleeuwen of nog daarvoor... Uh, waar natuurrampen en allerlei soorten rampspoed je konden treffen ieder moment van de dag en je er toch wist dat je, dat, dat, ja, dat je overgeleverd was aan de genade Gods en de, de toren des duivels, dan had je niet zoveel in te brengen. En we hebben natuurlijk langzaam geleerd om al die negatieve dingen te beïnvloeden en onder controle te krijgen. En uh, ja, toch een aantal dingen nog steeds niet. En dan zeker zoiets als een kerncentrale en een kernkrachten, dat zijn enorme krachten. Dat, dat, daar krijgen we geen vat op. Dat kunnen we niet echt beheersen. Uh, en daar zijn we heel bang voor. Dus we zijn, Naarmate we meer controle hebben... lijkt het of we voor de restgebieden... waar we weinig controle over hebben... banger aan het worden zijn. Dat is een interessante constatering. Er is steeds minder om bang voor te zijn, zeg je. En dan die restgebiedjes, daar worden we extra bang voor. Um, maar... Waar komt dat dan vandaan? Er zit dan een soort oerkracht in ons die zegt... jij moet bang zijn? Uh, ja, ik denk dat, dat, dat uh, in ieder levend wezen... een natuurlijke angst zit. Uh, als je gewoon uh, wilde dieren herten in het bos ziet... dan zijn die ook voortdurend op hun kieven En die zijn heel angstig. Een hoog basisniveau van angst. Uh, en, en ik denk maar dat... je zou toch denken dat het gerelateerd is... aan, aan wat om je heen gebeurt? Je bent bang omdat er een reële dreiging is. Maar blijkbaar is, is wat ja. er om ons heen gebeurt... niet meer noodzakelijk verbonden met ons angstgevoel. Ik bedoel, wij, wij zijn dus eigenlijk ook bang voor dingen... waar je rationeel gezien niet bang voor hoeft te zijn. Als je naar de cijfers mm. kijkt, zeg je, dan is er eigenlijk niks meer... in nee. grote lijnen, niks meer om je echt nee. zorgen over te maken. Uh, nee, maar we, op de een of andere manier laten we ons bang maken. We laten ons misschien zelfs wel graag bang maken. Uh, niet, niet, we kijken natuurlijk ook wel graag naar enge films... Enge films worden vaker nagekeken dan films met een, met een happy end... en een, zeg maar gezellige familieverhalen. Die doen het gewoon minder goed dan enge films. Dus op de een of andere manier laten we ons graag bang maken. We, we lezen speciaal in de kranten... alle dingen die er fout gaan in de wereld. Je krijgt geen krant volgeschreven met dingen die er goed gaan. Maar Dat waar is... komt die voedingsbodem vandaan? Want het landt blijkbaar ergens bij ons... Um, ik kan heel erg boe tegen je roepen, maar als jij niet angstig aangelegd bent... dan gebeurt er niks met je. Nee, ja, maar mensen zijn denk ik toch angstig aangelegd. En uh, dat, dat, ja, uh, dat is altijd al zo geweest. Ik denk dat vroeger waren ze inderdaad bang uh, voor God en de duivel. En, uh, en allerlei uh, alle, uh, hekserijen en dat soort dingen. Mensen zijn altijd bang geweest. En, uh, althans, veel mensen zijn bang uh, dat, dat is zo. En, en nu zijn ze bang voor dit soort dingen. En er zijn heel veel uh, berichten uh, die daarop aansluiten. Uh, ik geloof dat mensen dat volkomen te goede trouw doen. Ongetwijfeld geloven al die organisaties... die, uh, die wijzen op de gevaren van mobiele telefoons. Enzo. Ik denk dat ze het echt zelf allemaal geloven. Maar rationeel is het niet. En uh, uh, het, het, het, het, het sluit toch aan ergens bij een soort controlebehoefte, denk ik. Ja. Ja, precies. Angst, uiteindelijk angst voor de dood, denk ik, toch. Mensen zijn, kunnen heel moeilijk leven met het idee dat je toch een keer doodgaat. En dat, dat, dat, dat rottigheid ook kan gebeuren. Dat rottigheid kan gebeuren. Ja. Maar het is maar heel wat, rationeel, wat. want ze roken wel rustig verder. He, dus, roken is natuurlijk de grootste uh, vermijdbare doodsoorzaak in onze samenleving. De campagnes om te stoppen met roken, het heeft nauwelijks effect. Wat doet, doet zo'n ramp in, in, in Fukushima uh, dan weer met de mensen in Chernobyl, denk je? Zou, zou dat dan weer opnieuw een aan aanwakkerend effect hebben op de gezondheidsklachten? Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Het zou, het zou kunnen dat ze eraan herinnerd worden. Dat ze daardoor zelf ook weer zich bewust zijn van uh, de nadigheid die ze hebben gehad. Maar ik hoorde vandaag een heel grappig verhaal. Dat, dat uh, de, de mensen in de directe omgeving van de centrale ontzettend blij waren omdat het toerisme naar de, naar de, naar de centrale weer aantrof. Want er zijn, iedere dag zijn er verschillende bussen met gidsen... die daar naartoe gaan en mensen er rondleiden. En alle zichzelf respecterende buitenlandse correspondenten... van kranten, westerse kranten, zijn daar al geweest. Ik ben er zelf overigens over trouwens ook geweest. Prachtige rondleiding gehad, ook in de centrale. Het is heel interessant. Het is, een, het is big business. En dat trekt weer een beetje aan uh, in deze tijd... Het gebied daaromheen is ook een prachtig gebied. Een natuur, het, is, het is gewoon een stad in feite, waar de draaimolen nog stilgezet is. En waar ja. Een, uh, een reuzenrad moet ik zeggen. En waar uh, de natuur gewoon weer de boel ja. overgenomen is. Het is een heel mooi filmpje um, wat wij op onze Facebookpagina gezet hebben. Uh, dus als je wil zien hoe uh, het er uh, nu uitziet, dan moet je even naar facebook.com slash Ncv gaan. Dan kun je dat filmpje bekijken. Dat is ook een bizarre bijkomstigheid dat de natuur het daar zo ontzettend goed doet. Ik wil even iets zeggen tegen de luisteraar. Want straks in de tweede uur dan wil ik doorpraten over, uh, over angst. Angst kan je ziek maken, hebben we net gehoord. Um, maar soms neemt angst een loopje met je. Ik hoor graag uh, welke angst u overwonnen heeft. Dat lijkt me een aardige draaier voor de tweede uur. Welke angst heeft u overwonnen en hoe heeft u dat gedaan? Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Twitteren kan, mailen kan, kazelunen, En dan straks in het tweede uur, als we weer terug zijn bij de NCV... dan wil ik graag daarover met u praten. Zometeen de VPRO. Um, en wij zijn er straks dus weer. Johan Havenaar, hartelijk dank dat je hier was. Um, en een goede thuisreis. Hartelijk bedankt. En veel dank. Ja.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 Het radiostation voor Per Eijk. Uh, goeiedag, dames en heren. Uh, ja, hoe leg ik dat uit? Uh, heel simpel, eigenlijk. Uh, voor de luisteraars die gisteren hebben meegeluisterd. Ja, die, die hebben zelf kunnen horen dat uh, mijn geachte collega... Peer van Eersel door zijn hoeven ging. Hij was in uh, kantoor Meubelland... En uh, kreeg te kwaad. Uh, hij, hij zei toen dat hij zich uh, op ging hangen in het archief van het kantoor Meubeland. Uh, dat uh, heeft zo'n vaart niet gelopen, gelukkig. Uh, hij is daar gewoon omgevallen en in een soort comateus toestand geraakt. En, uh, nou, ja, we hopen gewoon dat hij er snel uh, weer bij is. En dat zal ook haast wel. Uh, dus uh, voor, vooralsnog moet je het even met mij doen. Uh, nou ja, vindt u misschien eigenlijk ook wel fijn. Uh, is ook fijn. Daarom. Dus, uh, dus, dus de uitzending uh, begin ik zelf uh, nu, uh, de uitzending. Dus uh, daar begin ik mee. En uh, het eerste wat aan bod komt, en dat zult u wel denken... oh ja, dat is wel vaker zo, en is ook zo, is namelijk een gemeentebericht. De prijzen van uh, artikelen deze week zijn... 2,99 euro, 99 eurocent, 4,99 euro... 3,99 euro, 79 eurocent, 1,49 euro, 69 eurocent, 59 eurocent, 69 eurocent. Maar daarnaast zijn er nog artikelen te krijgen voor de prijs van 1,11 euro, 1,24 euro, 2,69 euro, 1,95 euro, 2,95 euro, 99 eurocent, 1,59 euro en nog een keer 1,59 euro. Daarnaast, de volgende artikelen zijn te krijgen. Maar daar moet u wel voor betalen. En de, de prijzen zijn 8,98 euro, 6,98 euro, 4,99 euro, 3,49 euro, 3,89 euro, 15,98 euro, 2,29 euro, 89, 89 euro cent, sorry, correctie, 87 euro cent, 1,61 euro, 1,49 euro, en de rest is 99 euro cent. Dus ik hoop dat u het genoteerd heeft. Radio. Radio, radio, radio. Radio. eik. Uit het leven. Uit het leven. Uit het leven van lieve Goesting. Van lieve Goesting. Uh, dames en heren, uh, we hebben weer eens een keer een nieuwe rubriek. Uh, en dat is uh, heel speciaal, want we hebben een uh, jeugdige medewerkster uit uh, België, uit Lommel... die uh, regelmatig uh, dingen komt vertellen die de jeugd zoal uh, bezighouden. En dat uh, vertelt ze uit haar ei eigen leven. Dus dat is uit het leven van uh, Lieve Goesting. Daarom heet de rubriek ook uit het leven van uh, Lieve Goesting... Ze vonden wij een goed idee om het dan ook maar zo te noemen. En ze is helemaal uit België met de bus gekomen... om uh, vandaag voor het eerst haar uh, rubriek te doen. Lieve Goesting, het woord is aan jou... met je nieuwe rubriek uit het leven van Lieve Goesting. Uh, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, welkom bij mijn nieuwe rubriek uit het leven van Lieve Goesting. Het is een rubriek die zich bezighoudt met alles wat meisjes... en misschien ook jongens van mijn leeftijd... Uh, Interesseert. Oh, daar gaat mijn telefoontje. Dat uh, is misschien een leuk bruggetje naar uh, mijn eerste onderwerp... wat ik zelf heb uitgekozen. Uh, namelijk ringtoons en het downloaden daarvan vanaf het internet. Um, het is heel belangrijk om als jongere een leuk flitsend... oh, daar gaat hij weer. Een nieuw leuk flitsend ringtoontje te hebben op je mobieltje. Om een leuk ringtoontje op je telefoon te krijgen ga je naar een internetsite die zich daarmee bezighoudt. Vervolgens zet je telefoon aan, je gaat naar menu en vervolgens naar berichten. Dan druk je op het knopje kies. Kies. En dan krijg je... Oh. Oh. Oh, een gek. Uh. Oké. Okay. Gaat alles, alles goed, lief. Het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal goed. Ik was even afgeleid. Lieve, ja. Is dit is, is is de, is de, is de um, jeugd de zijn die is jouw leeftijdsgenoten is zijn die wat daarmee bezig? Ja. Oh. Continu de hele dag? Ja, ja. Nee, want ik, ik hoor jouw uh, woorden gebruiken als uh, internet en downloaden, ja. een menu drukken. Ik kies en... return shift. Turn shift. Maar dat is toch. Dat is... Ja, misschien hadden jullie niet willen, zeg maar. Nee. Misschien um... van de volgende generatie, misschien. Ja. M mijn leeftijdsgenoten zijn daar zeer op gericht. Ja. Ja. Kunnen we kunnen er moeilijk over gaan doen, maar... Nee, nee, nee, helemaal niet, is dat maar... Is een probleem? Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is... Uh, heel goed, uh, jeugd uh, dingen heeft om zich bezig mee te houden. Dus, ja. Um, nou, um, Ga, ga rustig. door. Oké. Okay. Jongens en meisjes, um, Als je uiteindelijk je ringtone gedownload hebt is het misschien ook leuk om je leeftijdsgenootjes op hun verjaardag een ringtoon toe te sturen. Staat die eenmaal in jouw telefoon, kan je hem heel gemakkelijk via je berichtenservice um, oversturen naar je vriendjes of vriendinnetjes. Die ontvangen hem dan uh, enkele seconden later en zijn dan vast blij verrast met een nieuwe ringtoon. Uh, Mochten uh, zij de ringtoon al even, hebben. Even, even, even. Ja. Want dat, je hebt daar een, een soort apparaat in je handen zonder snoer eraan. Is, wat is dat? Dat is een mobiele telefoon. Pardon? Een mobiele telefoon. Heeft u dat nog nooit eerder gezien? Uh, ja. Jawel, toch? Ja. Kijk, dat is een klein apparaatje. Ja. Je kan hier zeg maar een nummer op intoetsen, er zit er maar geen draaischijf op. Nee, dat, dat is nieuw. Dan moet je hier op die knopjes drukken. Moet je hem wel eerst van de toetsenblok afhalen, want anders doet hij het niet. Ja. Dus eerst haal je van de toetsenblok af, doet de druk op menu en dan een sterretje. Mm -hmm. Op dat moment zijn de toetsen vrij, kunt u het nummer drukken ja. uh, van de persoon waar u naartoe wil bellen. Mm. Ja. Het is gewoon eigenlijk net als een gewone telefoon, maar, maar dan... Anders. Kan je ermee lopen, en ik kan ook in de tram bellen, of in de trein, in het ziekenhuis. En hoe weten ze dan waar je bent als ze jou bellen? Nou, meestal als je mobiel belt, dan uh, zeg je hallo met lieve, en dan zegt hallo met bed. Uh, en dan zegt een van de personen, waar ben je? En dan zegt de ander, ik ben hier. Ja, maar ze hebben je wel bereikt. Als jij in de, in de trein zit, hoe weet iemand dan dat, jij, dat ze jou moeten bellen in de trein? Hoe weten ze dat dan? Nee, dat weten ze niet. Ze bellen mij gewoon omdat ze mij willen bellen. Ja. En op het moment dat ik dan opneem vragen zij, waar ben je? En dan zeg ik in de trein, zodat zij weten dat ik een... Oh, wacht even voor? Ja. Mijn lieve Goesting. Met wie? Oh, hallo. Ik ben nu in de studio. Kan ik je later terugbellen? Ja. Ja, nee, maar dat is goed. Ja. Oké, okay, tot ziens. Dag. Nou, dat voorbeeld is iemand die mij belt, die vraagt aan mij, waar ben je? En ik zeg in de studio, en nu kan ik hem terugbellen. En maar weet je dan waar hij is? Oh, nee, nee, dat ben ik vergeten te vragen, maar hij belde mij. Ja, dus... ik wil ik, uh... ja, nou... Als uh... ik zo terugbel, dan vraag ik aan hem, waar ben jij? Ja, maar je weet natuurlijk nou niet wat hij is, hoe kan je hem nee, dan bellen? Nee, dat hoef ik nu toch niet te weten, ik ga dat zo meteen vragen als ik terugbel. Ja, maar je kan toch niet bellen als je niet weet wat hij is? Nee, maar ik heb toch ook een mobiele telefoon? Die kan toch overal afgaan? Ja, die kan overal afgaan, maar dan... Ja, bij... misschien is hij wel in de kerk, misschien Zo, is ze wel... Zo, goeiedag. Hé, meneer Van Eersel. Och, dat had je me niet verteld. Jawel, had ik wel verteld. Ach, nou, dat had ik weggedrukt. Hé, hey. een nieuw rekenmachintje? Oh. Meneer Van Eersel, dus is een mobiele telefoon. Pardon? Ik ga de verhaal nog niet weer een keer vertellen. Nee. Dat, is een dat, is een, dat is een rekenmachine. Nee, dat is een mobiele telefoon. Dat is het telefoon. nieuwste van het nieuwste. Het is een elektrische rekenmachientje. Mijn god, luister. Moet ik dan misschien demonstreren? Is hier een telefoon? Ja, bij tekje. Ik ga ja, dan nu, nu demonstreren. Niet hier. Nee. nee het, het gaat via de tekje. en gaat met een vork. Dan bel maar. Wat? Daarmee? Ik, daar ik loop Gratis. nu naar buiten en dan melk ik. Dan zal ik laten zien als er geen rekenmachine. zijn. Ga gaat buiten, laatst. Nee, ik... ik nou. de, er is een telefooncel, uh, nou, als ze buiten wil bellen... Er staat een telefooncel uh, ja. op de, uh, de burgemeester Magneestraat. Luister. Ga oh, ik, dat... ik, nou, dan ga ik gewoon vanaf hier naar Tadje bellen. Tadje, was uw nummer? Wat? 20, nee, Zeven. 3. En contact. Tadje, <treeks> telefoon. Ga ik al maar door. Ja, goeiedag. Uh, goeiedag, u zit in de uitzending, Het is Peer van Eerstel Radio Beergaai. Goeiedag, dit is lieve hoesting. Huh? Lieve hoesting? Ik bel op mijn mobiele telefoon. Wacht even. En, wacht en... Excuus, dames en heren, er gaat even iets mis met de telefoonvork. Wat zie je? Misschien moet je rekenmoesie tegen je oor. Nou in... Jongens, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik deel hier gewoon met mobiele telefoon. Nee, je zit in de studio, je praat in de microfoon, dus dan komt gewoon binnen bij en Dat horen wij hier. Ja. Nee, en maar je zit met je zakje pannen tegen je oor. Jongens, je hoort toch dat, dat over die telefoon gaat? Nee, je zit toch ook bij de microfoon? Loop ik daar vandaan. Kijk, hier hoor je het nu toch nog? Hallo, meneer Van Eersel, meneer Sporenberg. Ja, hallo, wie spreek ik. Ja, het is wel goed zo. Lieve Goesting. Wilt u liever stik spreken? Uw dochter is hier hoor. Ja. Veilig en wel. Goed zo, klaar. Dus ik dacht dat ik een rubriek moest doen. Het is dus een rubriek voor jongeren. Ja. En dat jullie dat niet begrijpen, ja, dat, daar kan ik niks aan doen. Ja. Maar wacht ja. eens even, Tom. Wat, wat, wat is dit allemaal? Liever doet een rubriek voor jongeren, dat hadden we afgesproken. Ja. Maar waarom heeft ze daar een rekenmachine bij nodig? Omdat, omdat ze. Denk ik de mensen wel uitleggen hoe je moet rekenen of zo? Ik ja. maar, want ze heeft het over de computers en internet en ik snap er ook niks van. In ieder geval uh, heeft haar moeder net gebeld. En die heeft dezelfde stem ongeveer. Ja. En die heet ook lieve. Ja. Nou, uh, de tijd zit erop voor de rubriek deze keer van Lieve, Lieve, ontzettend bedankt. Uh, ja, we we hopen hiermee aan, aan een behoefte te voldoen uh, onder de jeugd uh, in Bergrijk. En uh, we gaan eens dus eventjes uh, rekenmachientjes muziek draaien. All right. <laughs> Even, ik, begrijp het, ik begrijp het nog steeds niet. Maar het valt ook niet te begrijpen. Ze, ze noemen een, ze, noemen een rekenmachientje, noemen ze een mobiel. Ja. Maar dat is allemaal te, veel te ingewikkeld voor mij hoor. Hoe moet dus, je dat zeggen? Maar worden we niet gewoon. Voor de gek gehouden? Ja, dat. dat. Nee. Ik, ik heb het altijd als ik een jongere zie, dat ik denk: oh, oh, oh, uitkijken, peer, die gaat je, die gaat je in de maling nemen. Die gaat je in de... Nee, maar dat zou zo'n zo meisje toch niet doen? Kijk, het zal wel zijn, zoals mijn vader niet aan kon wennen... dat mensen zich gingen verplaatsen met fiets... in plaats van met treksheid. Zo is dat nu met dit. Radio Dames en heren, sorry. We waren even met onszelf bezig. Tijdje zegt stoppen, dus we stoppen. Alle zieken bereiken naar wetenschap en de gezonde. Kom op. Snappen doe ik niet. Want hier, kijk, heb ik mijn eigen rekenmachientje. Oh ja. En dat hou ik tegen mijn oren. En hoor je dan niet? Ik hoor helemaal niks. Hier nog alles met een telraam.